3 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het tweede deel uitgezonden... van het veelbesproken interview van Oprah Winfrey met Lance Armstrong. Naar verwachting zal het gesprek persoonlijker zijn... dan in het eerste deel dat gisternacht te zien was. Daarin gaf de oud-wielrenner op zakelijke toon zijn dopinggebruik toe. In het tweede deel praat Armstrong onder meer over zijn relatie met zijn moeder en zijn kinderen. Daarbij zou hij in tranen uitbarsten. De uitzending is te zien via de website van Oprah Winfrey, www.opra.com. Premier Rutte zou het heel ernstig vinden als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt. Dat zei hij in Met het oog op morgen. De Britse premier Cameron zou gisteren in Nederland een toespraak houden over zijn visie op de EU. Maar dat ging niet door vanwege de situatie in Algerije.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 De omstreden scanners werden in gebruik genomen na een mislukte aanslag in 2009. Een Nigeriaan probeerde toen met kerstmis een aanslag te plegen op een vlucht van Amsterdam naar Detroit. Het weer, het is bewolkt en het vriest 2 tot 5 graden. In het uiterste zuiden kan wat sneeuw vallen. Overdag op de meeste plaatsen bewolkt, het blijft licht vriezen en er staat een snijdende oostenwind. Dit was het NOS Journaal.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 In dit uur vpro Corrivé Louis Lehman. Op 23 december 2012 overleed de dichter, componist... en scheepsarcheoloog Louis Lehman op 92-jarige leeftijd. Hij was tot op hoge leeftijd zeer veelvuldig op de VPRO-radio te horen. Onder meer in het programma De Avonden, volgens mij. Ja? De muziek van Louis Lehman. Dat was een onderdeel van de avonden. Ja, het staat erbij. Louis Lehmann debuteerde op 18-jarige leeftijd in de Almanak in Aanbouw. Hij viel meteen op. In 1966 besloot Lehmann niet meer te publiceren om zich volledig op zijn wetenschappelijke carrière te kunnen richten. In 1995 promoveerde hij inmiddels 75 jaar oud in de scheepsarcheologie. Leeman was werkzaam als copywriter en vertaler. Hij schreef verder over onder andere architectuur, literatuur, zeegeschiedenis, steden en muziek. Belangrijker nog dan schrijven was voor hem die muziek. Van 1995 tot 2005 draaide hij dus zijn muziek in VP Roos de Avonden, hij kwam ook vaak zingen. En in 1985 bracht hij enkele composities van zichzelf en van anderen. Leeman zong, Guus Jansen speelde piano. Het hele programma duurde ruim een uur. En u hoort hierbij bij Woord Vannacht daaruit een selectie. Dit is een hommage aan Jules Deelder, van wie de tekst is. George Johnson kent niemand... George Johnson is ziek. Hij maakte het net niet. In de muziek. Hij woont nu in Velzen. Zal er ook sterven. George Johnson kent niemand. Laat staan zijn muziek. Nu komt een polyfoonwerkje get getiteld uh, Convoluted Cakewalk. Ik denk dat de, titel zich, dat de titel duidelijk zal zijn voor wie het hoort. Goed, ik vond het dat zo rot klinken dat ik het zelf verveelde. Echt een stuk. Ja. Wat betekent convoluted precies, het is precies? Ingewikkeld en door elkaar gedraaid. Ja. De arnouveau wil een 1900-sfeer opwekken... van golvende lijnen en struisveren... maar dat is niet hard gelukt, moet ik zeggen... Alleen, ik heb het in de trio geprobeerd met een melodie van enkel hele tonen. Zoals in Les Danseuses de Delphes de, van Debussy. Maar hij kon het beter. Het was ook geen ragtime. Maar ik heb ook enige ondertitels, omdat anders niet duidelijk is. A la Satie. Volgens Satie mocht je die nooit zeggen, maar ik zeg het, zeg het nu wel. Oh, Think of our nouveau. The Vienna Secession. Dat vind ik een mooi schrikje. Ja, Claves Saint Haïtien. Clave ja. Uh, ja, dat is de bedoeling. Ja, er ben... ja, is ook een uh, commentaar bij. Ja. Is het uh, even tempo hè? Nee. Ik heb dus dit gedaan. Juist, precies. Dat is goed, hè? Ja. En ik mag het een beetje clavesimbol achter spreken. Ja, dus, juist, ja. juist. Ja. <laughs> de, dit heet Claves Saint -Aitien. Haitiaans klave En het idee komt van het feit dat er op uh, uh, Haiti paleizen staan... in 18e-eeuwse Franse stijl... waar uh, negerkoningen geresideerd hebben met een heel Frans hofceremonieel. En ik heb gedacht, een Caribisch clave stukje kon daar ook wel bij. MUZIEK Dan moeten we eventjes wat uh, we die nog gaan doen. Goed, ja. Dan moet je even uh, tegen mij ook zeggen, over, ja. over tempo. Een flink tempo. Ja, het gaat gewoon door. Dat gaat echt zo. Ja. Ja. Wil je het nog sneller? Nee, nee dat is het stil. Dat wordt dan. van de minimal rag dan ook getiteld Reich and Riley rag Niet, is geeft, geen niet, geeft niet. Vergeet dan het geeft niet. We hoeven niet zo streng te worden. Uitstekend, ja. uitstekend. <laughs> Wat een stukje is dat? Ja. Ja. ja. maar dat de bitofnade nog niet is. Nee. Hier dat was ik eenmaal. Dat is moeilijk. Oh, oh ja, dat hoort niemand. Maar dat is echt ik iets heb het ook gehoord. Ja. Ik zat ook steeds toen ik het maakte. Dat... Dat wil tellen inderdaad, in maakt het hetzelfde. Ja, Louis Lehman hoorde u. En dat was in 1985 samen met pianist Guus Jansen bij de VPRO. Hij was veelzijdig, die Louis Lehman, zoals eerder gezegd. Eén dag na zijn promotie als scheepsarcheoloog op zijn 75e... ging hij met nieuwe gedichten bij de uitgever langs. Hoewel hij 30 jaar lang geen gedichten had gepubliceerd... bleef hij wel dichten en componeren. En de gedichten zijn opgenomen in de bundel Vluchtige Steden... verschenen in 1970. Programmamaker Wim Noordhoek en Louis Leeman waren vrienden. Leeman was vaak te horen in zijn programma's en Noordhoek hielp Leeman een keer met verhuizen. In het persoonlijke archief van Wim Noordhoek vonden we een flirt van een interview met Leeman. Uit welk programma het komt, dat staat niet vermeld. Er staat slechts een productiejaar 1986. Leeman praat onder meer over cultuur, muziek en moderniteit. Ik heb je ooit geïntroduceerd bij een muziekprogramma. En dat waren allemaal eigen composities van jou, die werden uh, vertolkt door Guus Jansen. En ik dacht: van dat is makkelijk. Uh, als ik de luisteraars wil meedelen wie Leeman is, dan sla ik gewoon het lexicon van de moderne Nederlandse literatuur op van Meulenhof. En ik kijk onder de L. Maar dat uh, had ik toch beter niet kunnen doen, want er staan een paar dingen die helemaal niet waar zijn. Hier staat Lehman Louis Theodor, 1908-1920... Over... Dat klopt, klopt niet, Rotterdam. Overschiet klopt het nu weer, want overschiet is sinds de oorlog geannexeerd bij Rotterdam. Goed. <hums> Studeerde rechten, letteren en archeologie te Leiden en Amsterdam? Ik heb nooit letteren gestudeerd... Ik, ik, heb, uh, ik heb rechten gestudeerd in Leiden en archeologie in Amsterdam. Ik heb het allebei afgemaakt. En dan staan er nog een paar uh, originele, uiterst persoonlijke poëzie. Nou ja, dat kunnen we eruit laten. <laughs> <laughs> dat, is voor, uh, dat is voor de, voor de schrijver van dit. Wie heeft dit in elkaar gezet? Ja, eens kijken wie dat gedaan heeft. Uh, even de verantwoordelijke. J. van Geelen, F.P. Huigens, H.A. Huigens-Wijma en B.W.E. Vuurman. Ik weet alleen dat in J. van Gelen schreef in de tijd een literair paspoort. Ah, maar waarover weet ik niet meer. Nou goed. Dus dat, dat, dan verder nog wat over jouw uh, poëzie... waar je trouwens al, al heel lang mee opgehouden bent... Gekenmerkt door beeldende krachtvingen en een mooie zinnetje. Dat, is, uh, dat wil ik je zeggen, maar wat hoor. Ik heb er niks mee te maken. Deels romantisch-speelse toon, deels ook door een milde, ironisch-pessimistische bitterheid. Dat noemen ze mildkorn. Ja, flink bitter. Goed, en dan krijg je dus een hele lijst van jouw werken. Um, die is niet zo lang. Nou, dat zie je nog meevallen. Dag en nacht 1940, subjectieve reportage 1940, schrijvings op de horizon. Ik weet het wel. Oh ja, dat is goed. Nou, Dat eindigt dan op een gegeven moment met luxe, 1966. En dan houdt het op. Ja, dan houdt het op. Ja. Tenminste, behalve de specialistische werken. Die staan hier niet bij. Nee. Maar, maar, maar noem die dan eens. Dat wordt er wel bij, geloof ik. het zijn allemaal artikelen. Een artikel als Placing the Pot Beaker. En, uh, Wat is dat? Dat, is een, uh, dat was mijn doctoraalscriptie over de potbeker, de plaats van de potbeker in Europa. Dat is een, een grote, lelijke, grove pot die uh, tussen 3000 en 2000 roughly in Nederland gemaakt werd. En omliggende landen. In het kader van de klokbekercultuur, die, die van Noorwegen. En tot Marokko heeft bestaan, en van Ierland tot in Hongarije. Allemaal tussen 3000 en 2000 voor Christus. Voor zover we weten natuurlijk, want je weet niet zeker in de prehistorie. Wel, nou, dan komen we op de reden van dit gesprek. En dat is dat je, uh, nee, het is nog twee weken geleden, huh? dat je je beelden op tijdens de uitzending van het programma Boeken. Uh, ...tamelijk verontwaardigd, uh, mag ik wel zeggen. <laughs> ja, ik heb dat was zeer door de, door, de, door de herhaling van deze onzin die we gezegd werd gezegd. Ja, maar welke onzin werd daar verteld? Ja, was, was het niet dat uh, niemand in Nederland had Paul van, Osta van Paul van Oosteinje gehoord... ...tot Barbarber kwam? En daarvoor was het al... ...en ik herinner me dat daarvoor was... ...niemand kende Paul van Oosteinje in Nederland voor de vijftigers kwamen. Terwijl uh, Poggen of een beroemd en geacht man uit het verleden was voor de oorlog. Juist, die trouwens ook door uh, Duperon door, uh, wordt genoemd. En nog enige andere. En die ook in vele bloemlezingen stond. Ik geloof zelfs in schoolbloemlezingen. Onzin dus. Oh, onzin die mensen, die mensen hebben geloof ik... Niets gelezen voor hun twintigste jaar. En wat, wat voor hun twintigste jaar niet geschreven is, dat bestaat niet. Ja. Nee, wat, wat mij nou interesseerde, dat is uh, hoe jij, uh, dus uh, ver voor de oorlog, uh, uh, kennis nam van. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk mijn eerste vraag: hoe heette dat dan? Uh, het moderne in de literatuur? Of hoe, hoe noemde men dat toen? Ja. Dat was eigenlijk heel vaag, maar men vond het modern zijn. En als je nou erg modern was in die tijd, dan vond je dat allemaal erg ouderwets. En, het was toen, en ik weet wel, toen ik een jaar of 17 was, werd we het werd weer mode om sonetten te schrijven. En dat is het geloof ik sindsdien alweer vijf keer geweest, maar daar kom, daar kom, dat komt. Maar uh, ja, ik, ik had dan zo'n gevoel en ik herinner me nog een paar mensen zoals Wyland en Anton Kloppers, die ik toen kende. Dat had je zo'n gevoel. We waren te laat geboren, want het modernisme was al lang voorbij. Leuke dingen als het dadaïsme, het kubisme, het surrealisme, die waren al lang voorbij. En, en wanneer speelt zich dat dan af, wat je nu zegt? Dat speelt zich af in de, zo van de uh, midden van de jaren dertig. Ja, ja. Toen was het modernisme zo lang geleden... Een beetje vergelijkbaar met jongelui die nu, nu uh, praten over de jaren zestig als iets wat ze dan net gemist hebben. Ja, precies. Ah, ja. Alleen was er niet zo'n zeurende nasleep van de jaren zestig als je nu hebt. van allerlei grootheden te, maken, te noemen. Mensen grootheden te noemen zoals Bruce Springsteen. Die nog steeds. Knap moet ik zeggen, maar die steeds nog doorgaat in dat gooien. De, in dezelfde dreun van de jaren zestig. Mm. Wat toen vaak geen dreun was. Ja, ik denk, hè, um... het is moeilijk om je voor te stellen hè, hoe uh, zoiets in zijn werk gaat. Hè. Ik, wat je nu leest in, in, zeg maar, van die, die uh, cultuurhistorische werken... dat zijn geleerde lieden die alles hebben nagezocht en die uh, hebben dan een stroming ontdekt... Uh, en die duiden ze dan. En, uh, ik heb er altijd een, een sterk wantrouwen tegen. Want ik denk altijd, wat stroming, ja, hoe dat dan? Uh, dat zijn misschien drie mensen geweest... die een paar keer in een café bijeen geweest zijn... en, en vervolgens een, een half Soms jaar... zelfs dat niet. Soms word, weten de mensen die een stroming geacht worden... dat zijn het zelf niet. Ben jij ooit een stroming geweest, Louis? Ik geloof dat ik de stroming van Criterium ben geweest... En dat, heet, dat heette, geloof ik, romantische rationalisme. Maar ik wil er af zijn. En ik heb nooit begrepen wat het was. En het heeft me ook nooit een morgen geïnteresseerd. Ik vond de kaft van criterium erg lelijk. Geel en blauw op een hele lelijke manier allebei. Wat is dat dan voor een stroming? Hoe wordt die nu beschreven? Oh, de Dat mogen het weten. Dat mogen, de, dat mogen degenen zeggen die, deze, die de theorieën erover lezen. Mm. Wat, wat, wat? Met, mag ik nog een, een parallel noemen bij dit? Ja, ja. Men had toen ook het idee dat de jazz, die was al lang geleden, Louis Armstrong, dat was niets meer. Dat was een, een man die alleen maar hoge tonen kon blazen en op het publiek werkte. En Duke Ellington had sinds 1931 met merry Go Round zijn laatste goede plaat gemaakt. En nou oh ja, en King Oliver en zo. Dat was toen de wazige voortijd... want die platen waren helemaal niet meer in omloop. Hm. Natuurlijk ook door de... Nu zijn ze weer allemaal... Uh, uh, nou ja, allemaal, maar voor zover ze bestaan... zijn ze nog allemaal uh, in de... zijn ze allemaal op langspeelplaten. Hm. Maar ik herinner me, in die tijd heb ik in handen gekregen... een plaat van de original Dixieland jazzband. En toen zou het grote aan mij geopenbaard worden. En viel dat tegen eigenlijk. Was dat zeurderig... En later je hoorde je dan ook weer, ja, dat was weer de commerciële imitatie. Die hadden, die hadden eindelijk op de plaat gezet werd, wat al dertig jaar beter gedaan werd. En minstens sinds Buddy Bolden in de jaren negentig. Oh. Maar ja, dus, dat, dat, was, dat was tegelijk met cubisme en surrealisme en zo, dat had zijn tijd gehad. Oh. En dat kon je alleen maar berouwen dat je dat niet meegemaakt had toen Louis Armstrong nog een groot man was en toen Duke Ellington nog goed was... en toen er mythische figuren als Joe Oliver, King Oliver nog te horen waren. Ja, dat, dat, dat interesseert me dan. Uh, uh... Vanuit Overschie uh, uh, pikte je dan geleidelijk aan uh, signalen op... van ja, dat modernisme, ja, maar pardon. schilderkunst... Uh, pardon? Het, uh, vergeet, uh, Overschie is geen, uh, geen dorp midden in Siberië of in Tibet. Overschie was praktisch een buitenwijk van Rotterdam. Nou ja, en de, men was geabonneerd op de NRC en er was radio. Dus er was geen reden om in, in Overschie iets minder te weten... dan elders in Nederland. Maar goed, hoe, hoe kwam het uh, tot je? Uh, wat bespeurde je van dat, uh, dat, dat moderne? Uh, en, uh, hoe dat toen... het gekke was... Nou, dat begon toen ik zo'n jaar of twaalf was, denk ik. Ik herinner me, in, toen ik veertien jaar was, of nog dertien... in 1934, heeft de ware en Jazz Week gehouden. En dat was, dat was iets heel bijzonders. Toen is, daar heb ik allerlei dingen gehoord waar ik voor die tijd niet van hoorde. Waar gebeurde dat? Op de radio. De, je hebt het beluisterd? Ja, en, uh, ja zeker. En uh, wie speelde daarin? Nou, bijvoorbeeld uh, Louis Armstrong hoorde ik toen voor het eerst goed. Dat waren van die vare namen. Nou hoorde je ze zegt. En ook al platen van ze. Oh. Dus dat, nee, dat echt, 1934 is wel, de, is wel de... Tenminste voor mij, hoor. Want kijk, ar, oudere mensen, die hadden natuurlijk weer een, een vroegere. Dat is net zoals nu met die... Ja, de, dat is later dat men nu zegt dat... Uh, dat voor Barbaro men niets van uh, Paul van Oostaaien wist... waren het natuurlijk me oudere mensen die hadden de jazz meegemaakt... toen de eerste platen binnenkwamen. Of die waren in Amerika geweest. Bijvoorbeeld mijn vader kon met mijn stomme verbazing een beetje tapdansen Dat had hij toen hij als jong zeeman in Amerika afgekeken. Hij deed het nooit, maar één keer bleek, het, bleek het hij te kunnen... Dat zijn een van die dingen. De oudere mensen wisten weer veel meer. Die waren veel moderner. Is het, sinds, sinds, sinds het begin van uh, zeg maar Dada, uh, zeg maar kort voor de eerste mm. wereldoorlog, is het eigenlijk alleen maar uh, een beetje gerepeteerd en achteruit gegaan? Of uh, hoe denk je daarover? Hoe bedoel je? Wat is, heeft wat een ja, beetje het moderne in al zijn? Och, wat is het moderne? Het is allemaal zo vaag. Kijk, het lijkt natuurlijk af en af verschrikkelijk leuk... om surrealist in Parijs te zijn in de twintige jaren... of om dadaïst te zijn in Zurich uh, in, in 1917. Maar was het nou zo leuk? Als je de programma's van het dadaïsme ziet, van het echte cabaret Voltaire. Ik zie, gut, wat was dat vervelend. En de is dat wel eerlijk om te zeggen? Uh, ik bedoel, dat zeg je nu achteraf, nu duizend maal. Ja, een beetje geïmiteerd en nog eens uh, gevarieerd is. Maar de ja, nee, plek... ik heb het gevoel dat men er een, uh, een ja, iets geweldigs van... Uh, iets geweldigs. Maar volgens mij zijn de Beatles in, 16, in 1664, 1964... Een veel grotere sensatie geweest dan de surrealisten ooit waren in 1924. Denk eens bijvoorbeeld aan, uh, nou weer later, uh, het surrealisme. Wat, uh, wat André Breton niet een, stress, een strenge pauze werd. Hmm. Ja, je hebt nog wel eens tegen mij gezegd, ik verstout mij om... Uh... Tegen jou te zeggen van ja, maar het surrealisme dat was ook een soort levenshouding. Toen begon je fris te, te, te grommen. Mm. <laughs> en, en zij dat zijn toch allemaal keurige huisvaders geworden. Ja, of minder keurige huisvaders, maar niet keurig of minder keurig dan andere huisvaders. Maar die, die way of life, dat. Uh... Nee, daar geloof ik niet aan. Hè? Nee. Goed. Maar bij Dadaan bijvoorbeeld? Nee. Ook niet. Niet. Maar dan wil ik nog iets zeggen. We hadden ook nog een ander thema hierop. Ja. Dat, dat de mensen beweren in Nederland is nooit iets modern. Daar is men achterlijk en bekrompen en zo. En weet men nooit iets van het nieuwe. Mm -hmm. Het omgekeerde chauvinisme. Ja, het omgekeerde, ja, en dat is volgens mij helemaal niet zo. Maar laat ik erbij zeggen, dat is niet, heeft niets te maken met vaderlandsliefde. Want vaderlandsliefde vind ik ongeveer het ergste wat er is... Het is, het is een soort van racisme. En, en, uh, en gevaarlijker dan racisme, want het wordt verdienstelijk geacht. Hmm. Vaderland verdedigen. Maar wat maakt het een vaderland... behalve dan enige lieden die daar menen dat het hun belang is... om een vaderland te regeren? Hmm. En de, de, de Nederlandse vaderlandsliefde bestaat hierin met steeds herhalen... dat in Nederland alles vijftig jaar later gebeurt. Bijvoorbeeld, ja. Wat, wat trouwens Heine niet schijnt gezegd te hebben... Waar dat citaat vandaan komt, mogen de goden weten. Ik denk dat de Nederlanders dat verzonnen hebben. Hè? Het zal, het komt, er, het, <lacht> er, het komt er al van. Maar er is natuurlijk, er is natuurlijk een zekere rechtvaardiging. Ik geloof dat Multatuli hiermee begonnen is. Ja, of misschien Potgieter met Jan Salie. Ja. Maar de, die kwamen na een tijd van... Uh, van, tenminste van wat we nu kunnen doen... en een tijd van vreselijk chauvinistisch gebral. En dan is het natuurlijk een heilzame reactie... maar die reactie is al lang uitgewerkt. Het is eenvoudig, je mag niet meepraten... als je niet vindt dat Nederland inferieur is in alles. En goed, het is nu toevallig deze, deze geografische eenheid. Maar ik begrijp. Maar uh, het is... Uh, ik heb nooit gemerkt dat het... Uh, dat het... Uh, dat het, dat het hier een achterlijk land was. tegendeel soms. Het. Want er zijn ook tegenstemmen. Een heleboel van die dingen, dat heb ik nog niet verteld... heb ik te danken aan mijn, aan mijn Franse leraar op de HBS. Een zekere temperman. Die heeft ongeveer alles geleerd over de cultuur wat er te leren is. Hm. Dat was een heel bijzondere man. Je mocht alle, o, alles, over alles spreken met hem in de klas. Ook over jazz. Als het maar in het Frans ging. Na oh. twee jaren... Uh, met, door middel van strafwerk grammatica stampen. Maar die vertelde eens dat er was een, in de twintiger jaren was er een, cong, een architectencongres. En daar zeiden de Duitsers. En hij zei: let op, de Duitsers zeiden. Wat wij op papier gedroomd hebben, dat is in Nederland gebouwd. En ik herinner me. Ja, maar waar sloeg dat op speciaal? Dat weet ik nog niet, helaas. Oh. Maar, ik weet, maar ik weet wel dat die de stijl. Dus en dat, dat is dan, uh, heeft zich uh, be, dan ge, ge, geuit, onder andere in witte gebouwen met rode, blauwe en gele vierkantjes. En die, gingen ze in, en die zijn in Nederland gebouwd, maar er zijn er weinig gebouwd. Ja. En toen herinner ik me dat in de jaren 50 in Italië ging men zo hele flatblokken bouwen. En toen stonden ook al de bladen hier vol in Nederland. Kijk, daar in Italië, daar bouwen ze het tenminste. Ja, dertig jaar na dat het in Nederland de stijl geweest was. Ja, terwijl je nog steeds dromme Italiaanse uh, zeg maar architectuurtoeristen in Nederland kunt aantreffen. Hè? Ach, en, uh, ja. Dat is zeker zo. Want in het buitenland bestaat die indruk helemaal niet. En daar heb ik speciaal uit de UB gehaald een aardig boekje... wat ik me herinner. Ja. De Anecdotieke van uh, Guillaume Apollinaire die gestorven is in 1918 aan de Eerste Wereldoorlog. Ja, moet ik het vertalen uit het Frans, ja. Zo'n beetje parafraseren ja. bezingen, hè? Die schreef in 1912. Ik heb uh, recentelijk ontmoet een, een, een Nederlands dichter... meneer Albert Verwij, uh, Redacteur van een, uh, van een alomgeacht tijdschrift De Beweging. Le mouvement, tussen haakjes. Hij heeft me... En hij heeft me laten weten dat terwijl de Franse pers zijn zijn, uh, alles deed wat zij kon om uh, de moderne Franse, Franse kunst in dit discrediet te brengen, dat wil zeggen dat kubisme, wat ik lang als enige verdedigd heb. Daarentegen <lacht> <lacht> in. in, in Holland, de burgemeester van Amsterdam... een tentoonstelling, een cubistische tentoonstelling heeft geopend. En dus, zo, terwijl in Parijs men vroeg om sancties tegen schilders... Die, het, die, er, ...die zich schuldig maakten aan het hebben van opinie, esthetische opinies... Tegen, ...verschillend van die die in de redactiekamers uh, uh, courant zijn... ...in Amsterdam, men uh, de cubisten een officiële receptie bewaarden. Oh, ja. het, het komische is Wat dat. is de titel van dit boek? Anekdotiek. Ah, ja. Het is een soort cultureel dagboek... En het, gaat over, het begint in 1911 en het eindigt in het jaar van, van zijn dood, geloof ik, ja. Wat was dat voor een tentoonstelling waar hij het over heeft? De, de goden, dat moeten we in het archief van Amsterdam opzoeken, want ik weet het niet. Nee, dat, ik dat, weet dat, trouwens ook hebben, niet wie er toen... Geweest. Ja, en wie, wie was er toen burgemeester van Amsterdam, dat is ook leuk. Hm? Maar het komische is natuurlijk ook... Dat nu precies uh, Apollinaire precies zegt wat, uh, <laughs> wat de Nederlanders van hun landgenoten zeggen. Dat wij zijn hier zo achterlijk. En kijk eens in dat, dat wijze en intelligente buitenland. Daar, zijn, daar weten ze hoe... Ja, dat, dat, is, dat valt dus allemaal reusachtig mee. Hè? Hoe, alleen je moet er wel uh, naar zoeken. En, uh... ja, goed, nou ja, goed, niet iedereen is ik, ik heb trouwens meer gehoord over poliotope. Natuurlijk, die stomme Fransen die begrijpen er weer niks van en zo. En, je moet, en heb jij nooit Italiaan nog eens op questa Razza Italiana? Ja, natuurlijk. Ja. En het mooiste is, ik heb mijn Schotse. Een paar Schotse boeken. Die ik, heb met, uh, ik heb ook Schotse, Schotten horen schelden op, op, op de achterlijke en bekrompen Schotten. Dat, dat gaat ook heel uh, mooi. Maar dat is... Ja, nou, ja, in Engeland kun je het ook vinden. Het, mm. nee, het, het, is, het is universeel. Het is niet speciaal Nederlands. Nee, nee, nee. Dit, uh, dit ge ge geïnverteerde chauvinisme. Ik, ik wil even terug naar, naar jouw eigen ervaring. Want je had dus die, die, die jazz op de Vara, had je ja, gehoord? Ja. En, en uh, nou op het gebied van, van schilderkunst bijvoorbeeld, uh, dat, dat moderne. Wat, wat was jouw eerste kennismaking daarvan uh, in de werkelijkheid? Nou, dat in de werkelijkheid mag ik wel zeggen het, het Museum in Rotterdam. Hm. En wat was daar te zien? Je... Dat was cubisme was te zien, dat, dat, dat was impressionisme, cubisme te zien... Niet veel surrealisme nog ook, maar dat was meer toeval, hmm. dat dacht ik. Maar daar was bijvoorbeeld, heb ik de eerste Willinken gezien ook. Ah. En dat speelt zich dus ook omstreeks 1934, 1935? Nou, nee, Willink is begonnen in de twintig jaren. Alleen toen, schreef, toen, toen schilderde hij ja, niet toen dat je, Willinkje. Toen jij ze zag? Toen, jij ze, ja, toen ik ze zag begon net Willink te, dat Willink uh, zo te schilderen als een image geworden, hmm. geworden is. Ja, ja. Ik heb wel eens gehoord jij fietste nogal veel. Hè? Uh... Niet meer dan enig ander toen fietste. Maar dat, dat deed je dan vaak om kennis te nemen van... Vaak. Dit gaat op één ding terug. Ik las, op de, uh, ik las op de avond, de dag daarvoor... dat er een opening zou zijn van een surrealistische tentoonstelling... in Galerie Robert in Amsterdam. Dat was 1937... En dan ben ik heen gefietst en ben daarheen heen gegaan. En toen vroegen ze me of ik een... En ik ging daar smiddags heen. En er waren enige uh, Franse dames die daar blijkbaar de zaak aan het optuigen waren. Uh, etalagepoppen met allerlei behangselen eraan. En dat... Uh, en zei ze, ja, u kunt niet bij de vernissage komen als u geen, uh, als u geen uh, uitnodiging had. Nou, toen ben ik weggegaan, ben naar de... En ik uh, heb de nacht toen in de jeugd hebben doorgebracht. Ik was toen vlak bij het Vondelpark. En ben de volgende morgen teruggegaan. En toen heb ik verteld dat ik voor naar Rotterdam gefietst was. Oh, ah, monsieur. Si, si vous nous auriez dit cela... Dan hadden, hadden we ons... On vous aurait donné une invitation. Oh, well, ik de pest. Dat is nog jaren de frustratie voor me geweest. Maar is nog... Er is nog één ding wat ik, uh, wat ik aan je wil uh, voorleggen eigenlijk. Dat uh, is toch weer hetzelfde, die, die mentaliteitskwestie. Uh, ja. Hoe sta je tegenover kunst? Daar heb ik het de hele tijd over. Uh, en, en dan, als ik het woord kunst zeg, dan begin je alweer. Een, uh, dan trek je alweer met je gezicht. Hè? Ja, inderdaad. <laughs> en en, en daar, daar steekt het toen al net op, denk ik. Als van, van, van Duchamp gaat dan toch het verhaal dat hij op een gegeven moment. die scheen mee uit, hè? Ja. Die hebben nou er ook mee uitgeschreven. Ja, zeker. Maar, he, als je dat nou naast elkaar legt, heeft er, is dat een soort geestverwantschap? Nee, ik geloof, ik, ik, ken, ik heb Duchamp niet gekend, maar ik, de kunst is heel aardig. Ik, ik luister graag naar muziek, ik kijk ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, graag naar schilderijen. Dansen interesseert me bijzonder. Maar ik vind iets saais aan de literatuur. Maar dat, dat äh, zal wel zeer, iets zeer persoonlijks zijn. Omdat ik dat zoveel moest lezen toen ik klein was. En was ik jaloers op kinderen die op straat mochten spelen. Dat is... Uh, dus, uh, ja. Waar ne, Interessant? Waarom mocht je dat niet? O, dat had je mijn ouders moeten vragen. Daar ga ik niet verder op in. Nou dat nee, was heel vervelend. Het mocht niet? E, het mocht niet. Uh -huh. Ik kon onder de tram komen. En, uh, maar het, het is, lezen vind ik altijd nogal saai. En schrijven is, mo nog, moe is, is, is nog moeilijker. Dus het is ook gewoon die luiheid dat ik niet meer schrijf. Maar ook misschien de manier waarop andere mensen daarmee omgaan en erover praten. Nou ja, goed. Mm -hmm. de, uh, de, ik, er is me wat over, aan mijn kop gezeurd over die paar dingetjes die ik geschreven heb. En, uh, en meestal... De, uh, nou, bijvoorbeeld in, in, in dit programma hè, <coughs> waar we nu in zitten, daar hoor je af en toe Boudewijn wij een buch en die is dan bij iemand thuis in de, de boekenkast en uh, je, je hebt dat gehoord. Ja, hè? ik heb het gehoord. En dat, ja. dat geeft wel iets aan van hoe sommige mensen met uh, boeken, met literatuur omgaan. Hè? Ja, vert, is met, is het... met, met, uh, dat zijn twee dingen. Dat is boeken en literatuur. Ja. Men zegt, de bi bibliografie is... De, de bibliofilie is de cultu cultuur der analfabeten. Maar ja, goed, dat is, dat is weer ook zo sterk. Ik, ik, het, het kan mij niet schelen of hoe een boek eruit ziet. Hoewel ik wel graag een, een aardige pocket met een bonte foto... en wat in relief op de kaft zie... en soms van die doorkijkjes. Dat vind ik wel heel aardig verrassend. Maar uh, meestal... De, ja, de zogenaamde mooie boeken vind ik nogal saai. Nee, stel, stel nou, die Bauderwein die komt bij jou thuis. En die, uh, ik weet niet, je zou hem niet toelaten misschien. Och, ik, ik, ik ken de man niet. Dus ik, ik zou hem misschien best toelaten. Maar als hij oh, over, over boeken begon die ik bezit... dan zouden we, zouden we gewoon oneenigheid krijgen. Of althans, een volkomen divergentie van belangstelling. Hoe dan? Nou oh, ja, ik... Hij, ik hoor hem, hoor hem dan zo dat hij verbaasd is dat de mensen ooit een boek wegdoet. Hmm. En, en die boeken hebben je toch gevormd. Nou ja, ik, ik, ik, ik, wo, ik woon ten eerste erg klein en ik heb niet plaats voor veel boeken. En ik, en ik ben ook jarenlang, omdat door de goede zorgen van mensen... die, die dachten dat je als schrijver wel heel veel geld verdiende... ik op allerlei so aller sollicitaties geweigerd had... vond ik het ook wel prettig om eens wat te kunnen verkopen... Vooral in de tijd dat ik als studentenbaantje literaar criticus was. Ik had, ik had liever, liever gewoon werk gehad. En dat dan werd, werd het excuus om een baan te weigeren... Mijn meneer, u schrijft toch? Daar, ben, daar heb ik nog een flinke wrok tegenover allerlei mensen over... en dat mogen we rustig weten. En, als ze, en, dan vind ik het, en dan ben ik nog wel zo pester om te denken... Lekker, die lui kunnen nou niks meer van me lezen. Hoera. Ja, je staat dus toch steeds op uh, merkwaardig gespannen voet... met dat hele metier ja, en met zeker, al het gedoe eromheen. Ja, niet heen. met het metier, maar met de mensen die, die erover zeuren... en je absoluut als een buitenstaander beschouwen. Een bekend zijn is heel aardig, maar het is ook... een beroem is ook iets, nou, dit is een groot woord in deze context... maar toch, bekend zijn als iets is voor de mensen tegelijk iets... om tegenop te kijken, tegelijk iets om vooral op een afstand te houden. Dat, dat is heel mooi, maar dat moet je niet in huis hebben. Ja, ja. Maar we zijn eigenlijk erg van ons onderwerp afgedwaald. Ja, ja. Want de directe aanleiding was dat ik uh, me zo ergerde over die man die zei dat sinds Barbar had niemand in Nederland voor Barbara gaat niemand in Nederland van Paul van Ostaier hoort. Is staat vandaag weer in de krant hè? Ja, ja. daar heb je het gedonder om. Ja, dat heb ik gezien. Maar, ik, ja, maar staat Volksge daar ook al zoiets in? Bert, Bert Voeten wordt hier aangehaald in de Volkskrant. Behalve Budding en Handel ondergingen ook andere schrijvers van mijn generatie die invloed. Ik noem oh, Ik word Adria, er ook genoemd: Adriaan Morion, Louis Leeman, Chris van Geel... En van de vijfde is Rembo oh. Kampert. wie schrijft dit? Dat is uh, Willem... Willem Ellenbroek, Conepa. Ja, jij bent, uh, jij bent beïnvloed. Ja. Ja, ja. Ja, dat, dat Door Barbarber ben je beïnvloed. Door Barbarber? Nee. Ik... Nee. Maar ik vond het wel een aardig ideetje om al die dingen te, te verzamelen. Je hebt eraan meegedaan, Je Ja, de gekste dingen. Ja, je hebt eraan meegedaan? Ja, ik heb eraan meegedaan. Dat was, dat was nog net de laatste tijd van... Ik was toen net aan het afstuderen voor de tweede keer. Ik kon best een beetje honorarium gebruiken. Vooral als je er niks zelf voor hoefde te schrijven. Als je alleen maar hoefde overschrijven. Ja, ja, ja. Maar kan je, je, wat, kijk, het wordt dus nu weer gerecycled. Hè? Dat is waar, eigenlijk waar we het steeds over hebben. Dus nu, in 1986, wordt weer. Wordt weer, Barbara gerecycled. Ja. ja. En dan kan men zeggen Als we nou niet in Nederland. Als het nog bij bar een buitenlands tijdschrift was. Zou we kunnen zeggen. Voor, voor wie heeft het boek geschreven? Renders? Uh, renders, ja. Oh ja, Hans Renders, ja. Yeah. En uh, dan kan, kan, als het nou een buitenlands tijdschrift was, dan zou men zeggen, voor, uh, voor Renders had niemand in Nederland ooit van, uh, van Barbara gehoord. Hoera! De Nederlanders zijn weer achterlijk. En wij zijn toch. En ik, de schrijver, ben veel te goed om Nederlander te zijn. Ja, ja. ja, ja. Dat is trouwens ja. hetzelfde, net als Mondrian, die zijn uh, occulte onzin schreef in het Frans. En, zich, en zijn uh, naam dan Mondrian spelde, omdat hij zich geneerde in Nederland. Dat weet ik dan. Ja. Ja. Nou, dan komen we aan het slot. Jij kunt niet gerecycled worden, want dat heb je verboden. Uh, als dichter. Och, ik, ik, ik ben niet onsterfelijk. Je mag me best recyclen als ik dood ben. Daar ja, heb ik ook? er geen last van. Ja, maar nu mag het niet, hè? Nee, nee. <lacht> heb ik er geen last van. Oh ja. Goed, ik, ik heb ook eens één keer was ik in een vernissage in Den Haag. En er kwam een oude heer, die zei... Ja, het is hier toch maar niets vergeleken met het buitenland. En toen werd ik kwaad. En ik zei... Ja, welk buitenland bedoelt u nog, eigenlijk? Ja, ja, dat weet je toch iedereen. Ja, dat in het buitenland is er veel meer moderne kunsten. Zo, ja. En ik zei, deze, en deze galerie dan? Oh, zei hij. Dat is een uitzondering. Nou, ik, ik was echt des duivels. Ik ben heel onbeleefd geworden. En wat wist hij toen alleen nog te zeggen? Dat je in Frankrijk zo lekker eten kon... Al dus Louis Leeman In wat ik eigenlijk niet echt een flart van een interview kan noemen... want het duurde toch ruim dertig minuten. Het was een gesprek uit 1986 uit het persoonlijke archief... van programmamaker Wim Noordhoek. En ik ben toch wel heel benieuwd hoe ze dan Louis Leeman nu gaan recyclen, want hij is inderdaad overleden. De schrijver, dichter, vertaler, scheepsarcheoloog... Componist, surrealist, tekenaar, elektricus, DJ en vrijdenker. Ja, hij was het allemaal, Louis Lehman. Hij werd geboren in 1920 en overleed dus in december 2012. Een aantal van zijn talenten spreide hij bij de VP Rothentoon. Music Hall was een literair voordragsprogramma waarin schrijvers ook regelmatig kwamen zingen. Jawel, soms was dit verrassend goed, soms belachelijk, maar in ieder geval altijd bijzonder. In dit fragment zingt Lehman een Grieks lied van de componist. Vassilis Tsitanis uh, uh, zichzelf begeleidend op de accordeon. Ik ben benieuwd. Ik ga Louis Leeman vragen om. We nou, allemaal voorbij en terug, een beetje nauw. Met zijn accordeon. Hij kwam hier binnen met een uh, houten kist. En daar bleek deze in te zitten, microfoon erbij. Hij komt met weer een Grieks nummer van dezelfde componist, Vassilis en ditmaal heb ik alleen een Nederlandse titel. Dat is de krabbetjes. Verklaar je nader, Louis? Hoezo krabbetjes? Microfoon bij de accordeon. Ja, ja die krabbetjes, Louis. Ja, dames en heren. Dit voorwerp herinner ik... Maar op het laatste moment dat ik in de kelder had... ik kan het nog minder bespelen naar de piano... maar ik heb het zo, uh, hoop het zo in te delen... dat ik nooit tegelijk hoef te spelen en te zingen. Dus misschien gaat het een beetje. Maar het, het lied heet Takavourakia, ja, de krabbetjes. En op de steentjes van het strand... er zijn in Griekenland meer steenstranden dan zandstranden... Uh, zitten twee krabbetjes... En die huilen, want hun moeder is uh, vreemd gegaan in de badplaats Raffina met een brazen. <lacht> en dan komt meneer Krap thuis en vindt alles in wanorde en loopt koetsa koetsa. Dat is blijkbaar de uh, manier om het lopen van een krap te uh, karakteriseren in het Grieks. Uh, loopt hij naar Raffina, maar vindt er niet... En de krabbetjes die huilen al maar door. Nu wordt het moeilijk. <lacht> oh ja, het ritme is de, de zebekiko, afstammend van de, van de Turkse zeebekdans in 9 8 maat. MUZIEK Gas de Erma para panenna Galenatta caimena Gemana tutta qui accaburachia Paixar che metus parostira finna Staat kavurakja, Stoja Lu, Stoja Otta Kustasi rafina, napeti hitin kirja kavorin, kio lo klen ta kavora kia, stui alustui alotta Louis Leeman was dat in Music Hall in een aflevering uit 1999. En ja, om u even de waarheid te zeggen... het daagt mij in ieder geval niet uit om een uh, vakantie te boeken op een Griekse eiland. Uh, goed, in 2000 werd Louis Lehmans dichtelijke werk verzameld uitgegeven... in de bundel Gedichten 1939-1998. Samengesteld door T. van Deel, Lehmans bundel Toeschouw Verscheen in 2003. In 2006 verscheen Wat bovenkwam en in 2010 Schoon schip. Louis Leemans werd geboren in 1920... en overleed vorig jaar op 23 december op 92-jarige leeftijd.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 Voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpro.nl. En terugluisteren, dat kan via onze Facebookpagina facebook woordnl of via de speciale Radio Gemist-app voor iPhone van de VPRO. Direct abonneren op de podcast, dat kan natuurlijk ook via... vpro.nl slash woord podcast. En jawel... Het is zover. De allereerste prijsvraag hierbij wordt waarmee u het nieuw verschenen boek van Christine Otte getiteld om adem te kunnen halen, kunt winnen. Ga daarvoor naar diezelfde Facebookpagina en doe mee. Uitgeverij Atlas Contact heeft drie exemplaren ter beschikking gesteld. Ik moet ze alleen nog even ontvangen. Vergeet bij het antwoord dat u naar ons mailt... via woord.vpro.nl niet uw adresgegevens te vermelden. Want mocht u winnen, dan moet ik wel even weten... waar ik dat boek heen kan sturen.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 Elementaire deeltjes van Michel Houellebecq. En mocht u dus dan het antwoord weten... dan kunt u dat opsturen naar Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Ter attentie van woord. Het is tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met woord van 19 januari 2013. En in het volgende uur gaan we op reis door de woestijn. Tot zo.